We gaan vandaag een bekende passage van de Bijbel doornemen. Een passage dat, een stuk van de Bijbel dat heel veel mensen kennen. Dat je vast van kind af aan hebt gehoord of meegekregen. En we gaan het hebben over Daniel in de Leeuwenkel. We gaan, we gaan het hebben over Daniel in de Leeuwenkel. En we gaan kijken wat God met ons wilt spreken vandaag. Binnen deze passage van de Bijbel dat zeer bekend is en... Weet je, sommige, sommige stukken uit de Bijbel zijn zo bekend dat je denkt van, ah, dat, dat weet ik wel. Maar ik geloof dat God met ons wil spreken vandaag, vandaag vanuit deze stuk uit de Bijbel. En ik geloof dat hij iets groots wil doen vandaag voor de glorie van zijn naam. En we gaan daarom ook lezen in Daniel 6. We gaan lezen in Daniel 6 en dan gaan we lezen van vers 17. We gaan lezen vanaf vers 17 tot en met 24. Daniel 6, vers 17 tot en met vers 24. Daniel 6, vers 17 tot en met 24. En ik geloof dat God vandaag met ons wil spreken... Over de leeuwenkuilen van ons leven die we moeten overwinnen. De tegenslagen, de, de, de putten waar we ons vaak in verkeren. De putten van gevaar, de putten van, van weerstand. En ik geloof dat, dat we vandaag een woord zullen meekrijgen... om de, de leeuwenkuilen van ons leven te overwinnen. Daniel 6, gewoon lezen vanaf vers 17... Tot en met 24. Laten we even opstaan. En dan gaan we het woord lezen. De Bijbel zegt ons: Daarop gaf de koning bevel. En men haalde Daniel. En wierp hem in de leeuwenkel. De koning nam het woord en zeide tot Daniel: Uw God, die gij zoveel harden dient, die bevrijde u. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniel. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vastend door en hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap ging van hem weg, vloot van hem weg. Bij het ochtendkrieken, vroeg in de ochtend, toen het licht werd, stond de koning op en ging snel in de haast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniel toe met droeve stem. Hij kwam met een droeve stem en zei de koning nam het woord en zei tot Daniel, Daniel, gij dienaar van de levende God... Dus deze koning wist dat Daniel de levende God diende. Heel interessant. Daniel, gij dienaar van de levende God... heeft uw God, die gij zo volhardend dient... u van de leeuwen kunnen bevrijden. En dan is de vraag of Daniel gaat antwoorden. En toen sprak Daniel tot de koning. O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God... Mijn God heeft zijn engel gezonden... En de mel der leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan. Zeg bij mij, geen kwaad gedaan. Omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning ten zeerste verheugd. En hij gaf bevel dat men Daniel uit de kuil zou optrekken. Daniel werd uit de kuil opgetrokken. En geen enkele letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Amen. Ik wil dat je mij helpt en tegen iemand zegt vandaag, het is gewoon weer een dag. Het is gewoon weer een dag. Het is gewoon weer een andere dag. Het is gewoon weer een nieuwe dag. Het is gewoon weer een dag. Yes, we kunnen plaatsnemen. Het is gewoon weer... Een dag. Het is gewoon weer een dag. Het is gewoon weer een dag. Bij het, bij het bestuderen van deze tekst deze week, toen ik deze tekst aan het bestuderen was, kwam de vraag in me op, bij het bestuderen van deze tekst, van, wat doe je wanneer je overmacht ervaart in je leven? Wat doe je wanneer iets buiten je macht omligt? En als iets buiten je macht om ligt, betekent dit dat je er gewoon simpelweg niks eraan kan doen. Je hebt geen enkele macht, je hebt geen enkele middel om hier iets aan te veranderen. En wat doe je dan wanneer je overmacht ervaart in jouw leven? Wat is jouw reactie bij overmacht? Velen, wanneer ze overmacht ervaren in hun leven, dan krijgen ze stress... Wanneer ze overmacht ervaren in hun leven, dan ervaren ze angst, ze ervaren druk. Want je hebt het niet in je handen, je hebt het niet onder controle. Want je ervaart nu iets dat buiten je macht om ligt. En wanneer je overmacht ervaart in je leven, dan is het heel makkelijk om paniek te ervaren in je leven. Als ik iets niet in, in, onder controle heb en als je overmacht ervaart in je leven, een, een, een, plotselinge, over, een plotselinge gebeurtenis van overmacht, dan denk ik van, dan raak je meestal in paniek. En als je in paniek raakt, dan is de kans heel groot dat je geen doordachte beslissingen gaat nemen. Mensen die paniek, in paniek zijn, nemen domme beslissingen. Daarom is de eerste regel van wanneer er iets gebeurt. Als er vier is, wat is de eerste regel? Wie weet het? Huh? Geen paniek, blijf kalm. Als er een aanslag is, of wat dan ook. Of er gebeurt iets, wat is de eerste regel? Geen paniek, blijf kalm. En daarna gaan we verder. Maar het eerste wat je moet doen... Is kalm blijven. Want als jij in paniek raakt te midden van overmacht... en er is vuur hier en je raakt in paniek... dan kun je in shock raken. Je kunt, je kunt vast komen te zitten. Je kunt heel erg domme beslissingen nemen... omdat je niet erg slim bezig bent. En als je niet voorbereid bent voor overmacht in jouw leven... als je niet voorbereid bent voor overmacht... dan is de kans heel groot dat je onlogisch zult antwoorden op overmacht. Begrijpen jullie mij? Ik wil een basis leggen om vervolgens te gaan preken. Maar we moeten eerst een basis hebben. En de basis is, wanneer er overmacht is... wanneer iets gebeurt buiten onze macht... wat we niet aan iets aan kunnen doen... dan is de kans heel groot dat we in paniek raken. En als je in paniek raakt, dan is de kans heel groot... dat wij onlogisch gaan reageren op overmacht. En ik heb een filmpje gevonden op YouTube... Dat heel grappig is, het is een filmpje van een ongeluk, het is een auto-ongeluk, het is niet erg, je ziet een ongeluk, maar het is niet erg, je, ik hoop dat jullie niet gaan schrikken, maar het is gewoon een auto-ongeluk, ik zeg het alvast, het, het is een auto-ongeluk, het is niet erg, niet schrikken, en ik vond het wel interessant, toen, toen ik de, deze tekst aan het bestuderen was, toen dacht ik terug aan, aan, aan deze video, en ik wil het jullie laten zien, en ik weet niet waar de speaker is hier, maar... Nee, geen een en Ja, naast de twee. Goed zo. En als je kan, naar het drie. Gassen, hè? Gassen, hè? Ja. En, ja, je rijdt ja, hard, hard genoeg. Goed. Kijk allebei. Kijken. Ruben liggen in het, uh, in het gras, roerloos, met zijn gezicht op de grond. Ja, en dan... Uh... Ja. Dan weet je gewoon niet, dan gaat er van alles door je heen. Is hij dood? Of leeft hij nog? Of is hij bewusteloos, heeft hij zijn nek gebroken, rug gebroken. Ja, heel heftig. En dan verandert het programma opeens in een reality show en lig ik in het ziekenhuis. Wat we uh, al weken rekening mee hielden en daarom op veilige afstand stonden, gebeurt op de aller, allerlaatste draaidag. Uh, de cameraman en ik worden aangereden. We hebben de schrik van ons leven gehad en alle mazzel van de wereld. Want ik heb een beetje pijn aan mijn voet en een beetje pijn aan mijn schouder. En voor de rest ben ik uh, beurs. waar dat zit. Geen uh, wervels of uh, vervelende scans of weet ik wat. Dus de schrik uh, van het leven. En een mazzel. Nee, ja, wegwezen wegwezen, dacht ik, maar het ging zo snel en dan is, als je stilstaat, vergeleken met het object wat zeventigheid, ja, dit slaat nergens op. Ik weet nog dat we die, die knal van de muur, zeg maar, dus uh, ik heb in paniek heb ik het gas ingetrapt. Hé nee, jongen, wat is het? Heftig, hè? Deze meneer was oud, dit, dit, deze programma heet, ik weet niet, volgens mij is het niet meer op tv, maar het heette de, ja? de Slechtste Chauffeur van Nederland heette het. En deze meneer heeft die, die, die presentator aangereden, Ruben Nicolai. En deze meneer, wat er gebeurde, hij ervaarde een moment van overmacht. Hij ervaarde een moment dat hij niet wist wat hij moest doen. <laughs> hij ervaarde een moment dat hij niet wist wat hij moest doen. En jullie, hebben jullie gehoord wat hij zei? Wat hij deed, hij zei in mijn paniek, zei hij letterlijk, in mijn paniek drukte ik op de gaspedaal. In mijn paniek drukte ik op de gaspedaal, zei hij. En je ziet ook dat hij, dat hij de stuur loslaat. En hij, hij, doet, hij doet de stuur los. En hij doet, dus deze meneer, in zijn paniek, zegt hij, in mijn paniek heb ik de gaspedaal um, ingedrukt. En we zien ook dat hij zijn handen voor zijn, zijn, zijn gezicht zetten. Want in paniek is de kans heel groot dat wij domme beslissingen nemen in ons leven. En vandaag wil ik voorkomen dat wij domme beslissingen gaan nemen in ons leven. En we lachen hem uit en natuurlijk het is... Zeer makkelijk om hem uit te lachen. Maar hoe vaak gebeurt het niet in ons leven. Niet in de auto misschien. Maar in andere zaken in ons leven. Dat wij iets ervaren van overmacht. Of van schrik of wat dan ook. En we nemen domme beslissingen. Op basis van paniek. Daarom moet je voorbereid zijn voor overmacht. Je moet voorbereid zijn voor overmacht. Je moet voorbereid zijn voor het geval van. Voor als er iets plaats gaat vinden. Moet ik voorbereid zijn voor het geval dat er iets plaatsvindt. Daarom als je gaat vliegen. geven ze jou instructies. Voordat je gaat vliegen. Van wat je allemaal moet doen. In het geval dat er iets plaatsvindt. Daarom. Uh, hebben ze, moet, moet je. Neem maar sommige EHBO lessen. Voor het geval. Als er iets. Als er iets zou plaatsvinden. Dan ben ik voorbereid. Voor. Als er iets plaatsvindt. En. Je moet zorgen, bij wanneer je hebt over overmacht... je moet zorgen dat je genoeg informatie, genoeg aan in je hebt... om overmacht aan te kunnen. Je moet genoeg in je hebben om overmacht aan te kunnen. En ik weet, niet, ik weet niet, ik weet niet waar je vandaag doorheen gaat. Ik weet niet waar je deze week hebt meegemaakt. Ik weet niet wat je deze maand zit mee te maken. Ik weet niet wat je al jaren aan het meemaken bent... In jouw leven, maar mijn vraag voor jou vandaag, en mijn vraag dat we gaan zitten onderzoeken vandaag is, heb je genoeg in je om de situatie aan te kunnen gaan? Deze meneer was slecht, hij heeft, hij heeft ik weet niet of hij rijlessen heeft genomen, maar hij was slecht in zijn rijden en hij had niet genoeg in zich om de situatie aan te kunnen. Ik weet nog, toen ik 14 was, ik ga jullie iets verklappen, ik was 13, 14, toen heb ik ook een auto aangereden. Ja, deze heilige jongeman. Nee. nee, ik had de auto genomen van mijn vader. We waren spijkenissen in de kerk. Na de kerkdienst. Dan weet je wel hoe, hoe rebels ik was. Na de kerkdienst nam ik de auto. Ik was 13, 14. Na de kerkdienst neem ik de sleutel van de auto van mijn vader. En ik, en ik begin, want er was een grote parkeerplaats. Er waren maar vier auto's of zo. En een zeer grote parkeerplaats. En ik begon rondjes te rijden en te rijden en te rijden. En bestuur, stoer te doen met vrienden en al die dingen. En de auto. Ik weet niet wat er in me was. Soms doe je dingen in je leven en denk van... Waarom deed je dat? Maar in ieder geval. Ik was zo bezig. En ik, en ik wilde stoer doen. Ik wilde doen alsof ik tegen de auto... <laughs> ik wilde doen alsof ik tegen de auto aan zou gaan rijden. En ik dacht van... Oké, okay, ik ga doen alsof. Ik deed alsof... En ik raakte in paniek, omdat de auto te snel ging. En ik had niet genoeg in mij om te weten wat ik... En er was een moment van een paar seconden dat ik wist van, ik ga deze auto raken. En ik weet niet wat ik moet doen. En bam, ik botste tegen de auto aan van een mevrouw die voor het eerst naar de kerk was gekomen. En nooit meer naar de kerk is gekomen. Dus dat draag ik altijd mee in mijn geweten. En in een moment van paniek had ik geen flauw idee wat ik moest doen. Want ik was niet voorbereid om deze situatie aan te gaan. Fast forward, we zijn een jaar later. En ik ben auto aan het rijden in Rijswijk. En ik ben met familie in de auto. En heel, volgens mij is de auto is helemaal vol, zeven mensen in de auto. En ik ben in Rijswijk aan het rijden. En er is een PostNL busje naast mij. En deze PostNL busje, die, ik zit rechts, er zijn twee banen. Ik ben rechts. Oh, jullie rechts is hier. Hè? Ik ben rechts. En die auto is links van mij. Voor jullie dan. En hij wil naar rechts komen. Hij wil bij, bij mijn baan komen. Maar hij ziet mij niet. Ik weet niet hoe. Maar hij zag mij niet. Ik was in zijn hoek of zo. En hij begint naar mij toe te komen. En ik dacht van oké. Okay, hij zit te wachten. Want uh, deze man is een beetje het waar. Maar oké. Okay, okay. En dan dacht van nee. Hij, gaat, hij zit nu echt naar mij toe te komen. Ik pakte de stuur. En naast. Dus hier was de auto, naast ons was een klein beetje gras en daarna sloot. Dus in dat moment heel snel, wat ik deed, ik pakte de stuur, draaide naar rechts, drukte op de rem, toeterde en hij, ging, en hij merkte het op en hij ging die kant op. En ik kwam een beetje bij de gras. En we hebben nu twee situaties. Eén is een jongeman zonder ervaring, die niet weet wat hij moet doen in paniek. Tweede is een man die zo ervaren is... Voor, de, voor, voor, voor, voor de voorbeeld. Oké. Okay? Die ervaren is, die dagelijks heeft, ik heb geoefend, geoefend, ik heb lessen genomen en ik heb lessen genomen en lessen. En nu ben ik ervaren in een zekere wijze om... En ik weet wat ik moet, nu moet doen in het geval van overmacht. En ik had genoeg in mij om overmacht aan te kunnen. En in een ogenblik had ik iets ergens voorkomen. Heb je genoeg in jou om de situatie aan te kunnen? Wanneer we het hebben over Daniel, dan lezen we in hoofdstuk 6 in vers 1. Het volgende. Darius de meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius, vers 1 naar voren. Darius de meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. En het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. We hebben hier Darius, is een koning. En hij is de koning daar, waar Daniel is. En hij besluit om stadhouders en, en rijksbestuurders aan te stellen. En over hen drie rijksbestuurders, van welke Daniel er één was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven... opdat de koning geen schade zou leiden... Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. Daniel had een geest dat uitmuntend was. Het ging verder. Het was een, een, een uitzonderlijke geest in hem. En de koning was van, zins hem, was van plan hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders... Een grond voor een aanklacht tegen Daniel te vinden in zaken het rijksbewind. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. Omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden was. We hebben hier het verhaal over van Daniel. Heel snel, Daniel is een jongeman uh, in, in Babylon. Hij is gevangen genomen door Nebuchadnezzar. Dat is een koning. Hij is gevangen genomen. De joden zijn meegenomen en hij was daarin... In Babylon. En de eerste keer dat we Daniel tegenkomen is hij een jonge man En hij wordt gebracht naar Babylon door de Moekenisar. En we zien al vanaf het begin van zijn leven dat Daniel een goed gelovige man was. Hij was vastberaden in wat hij deed. Hij was, hij was vast in wat, zij, in wat hij deed. In zijn geloof. In zijn godsdienst. En we zien al van vroeg af aan zien we dat Daniel trouw is en vastberaden is in wat hij doet. We zien in hoofdstuk 2 dat Daniel ook um, dromen begint te interpreteren van de koning. Hij begint dromen te interpreteren van de koning en hij blijft vastberaden in hetgene hij gelooft en in hetgene wat hij doet. We zien in hoofdstuk 4 nogmaals een droom interpreteren. Vastberaden in zijn geloof. Hij gaat niet mee met de menigte. Hij is vastberaden. We zien in hoofdstuk 5 zien we hem weer naar voren komen en hij is vastberaden. We zien hetzelfde weer bij hem. Hij is getrouw en hij is vastberaden. En in deze tekst waar we nu zijn gekomen, in hoofdstuk 6, is Daniel al wat ouder. Je kan het hier niet lezen, maar ze schatten dat hij rond de 80, 90 jaar oud was. Toen hij in de leeuwenkuil werd geworpen. Het is al een tijdje voorbij, hij is al wat ouder, hij is al wat wijzer, hij heeft al het een en ander meegemaakt. Maar in alles wat Daniel deed, was hij vastberaden. En, en als eerste punt dat ik met jullie wil delen vandaag. Het eerste punt dat ik met jullie wil delen om de kuilen, om de leeuwenkuil te overwinnen. moet je eerst naar de context kijken van Daniel. En Daniel, de manier waarop hij de leeuwenkuil overwon. was omdat hij ten eerste vastberaden was. Daniel was vastberaden in hetgene wat hij deed. Hij was vastberaden in zijn geloof. En vastberadenheid, als je dat zou kunnen opschrijven of als je dat wilt opschrijven, is een sleutel voor jou om de, de leeuwenkuilen van het leven te overwinnen. Om verder te gaan in het leven en niet vast te zitten in leeuwenkuilen en putten, dieptepunten, kuilen, zwa zwaartepunten en, en overmachten van ons leven kunnen wij overwinnen door vastberadenheid. Het woordenboek, het woordenboek um, omschrijft vastberadenheid als niet aarzelend. Niet aarzelend of van plan om een doel te bereiken. En Daniel was zo'n persoon. Hij aarzelde niet in wat hij deed. Hij aarzelde niet in zijn geloof. Hij aarzelde niet in zijn God. En hij was vastberaden en hij was van plan om zijn doel te bereiken en om getrouw te blijven aan God. En vastberadenheid was een sleutel in Daniel's leven om uitmuntend te zijn. De Bijbel zegt: "Hij had een uit wat zegt hij? uitnemende of uit... uitnemende een uitnemende geest, een uitmuntende geest, een uitzonderlijke geest. Wat is dat uitzonderlijke geest van Daniel? Dat was zijn vastberadenheid. Hij was vastberaden in alles wat hij deed. En vastberadenheid, of vastberaden zijn, is de sleutel voor jou om je doelen te bereiken in het leven. Om de keilen van het leven en de overmachten van het leven te overwinnen. Weet je? Ik ga nu een geheim vertellen. Oké. Okay. Ik ben maar één jaar getrouwd. Volgende week ben ik één jaar getrouwd met mijn mooie, geweldige vrouw. Een applaus voor haar nog één keer. Niet van mij, voor haar. Zij is geweldig. Ik ben oké. Okay. Uh, ik ben bijna één jaar getrouwd en ik ga jullie een geheim geven van het huwelijk. Ik weet, ik heb niet zoveel meegemaakt als jullie. Ik heb niet zoveel meegemaakt als velen van jullie die het al hebben meegemaakt. Maar een sleutel, een grote sleutel van... van, van een succesvol huwelijk is vastberadenheid. <laughs> een grote sleutel voor een succesvol huwelijk is vastberadenheid. Velen geven op omdat zij niet vastberaden waren binnen het huwelijk. Het hele doel van een huwelijksceremonie is wanneer je ja zegt dat je vastberaden bent en hetgeen je ja zegt. Dat je ja, een vastberadenheid uitdrukt. Van ja, ik ga doen wat ik ga doen. Velen zeggen ja, maar op een gegeven moment beginnen ze te aarzelen. Is hij het wel? Kijk hem daar. Ach. Is zij het wel? Kijk haar daar. Ach. En velen zeggen ja, maar willen niet de consequenties aannemen die ter gevolge zijn van de ja dat je hebt uitgedrukt. Ik hoop dat jullie mij volgen vandaag. En jullie mogen terug met me praten. Zeg een Amen en Halleluja. Maakt niet uit. Jullie kunnen schreeuwen, springen, het maakt niet uit. Yes? En velen zeggen ja, maar ze aarzelen. Velen zeggen ja, maar ze willen niet de consequenties aannemen van de gevolgen van de ja dat ze hebben uitgedrukt. En als je niet vastberaden bent, wat gebeurt er dan? Dan geef je op. Als je niet vastberaden bent in het leven, dan geef je op. En vastberadenheid komt met karakter volg mij. Vastberadenheid komt met karakter om. Een vastberaden persoon zijn vastberadenheid wordt ondersteund door karakter. Je moet de juiste karakter hebben om de ja te ondersteunen. Dat je hebt gezegd, 30 jaar geleden daar voor een voorganger, dat je zei ja daar in de gemeente, dat je zegt ja en je bent nu 30 jaar later en, is, en hij of zij ziet er niet meer hetzelfde uit. En hij of zij is soms vervelend en de grappen, eerst was het grappig maar niet die grappen zijn zo irritant van hou je mond alsjeblieft en je moet vast. Vastberaden zijn om het aan te kunnen, want anders ga je opgeven. Vastberadenheid kijkt naar financiën binnen het huwelijk en zegt: We gaan ervoor. We gaan door. Vastberadenheid kijkt naar financiën en zegt, we gaan door. Vastberadenheid kijkt naar uiterlijk en zegt, we gaan door. Vastberadenheid kijkt naar problemen en zegt, we gaan door. We gaan door. Kom op, we gaan door. Het is lastig. We zitten nu in een put, in een kuil hier, maar we gaan door. Vastberadenheid kijkt naar pijn en zegt, we gaan door. We gaan door. We gaan door. We gaan door. Zegt het degene naast je, we gaan door. Dat is vastberadenheid. Vastber en ik heb het niet meer over het huwelijk. Vastberadenheid kijkt naar Rebelse kinderen en zegt: We gaan door. Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar we gaan door. Ik ga, je, ik ga je alles geven wat ik kan geven. Vastberadenheid kijkt naar depressie en zegt: We gaan door. Vastberadenheid kijkt naar stress en zegt: We gaan door. Het kijkt naar ziekte en zegt: We gaan door. Het kijkt naar pijn en zegt: We gaan door. En we gaan door. En we gaan door. Vastberadenheid kijkt naar een muur en zegt: Ik weet niet hoe, maar we gaan door. Door. Vastberadenheid anticipeert de ongeluk en zegt, we gaan door. Wat gaan we doen? Ik weet niet hoe, maar we gaan door. Ik ben tot hier gekomen en ik ga niet stoppen hier. Vastberadenheid zegt, we gaan door. We gaan door. We gaan door wanneer alles tegenzit. We gaan door wanneer de wereld opstaat tegen jou. We gaan door wanneer het lastig is. We gaan door wanneer het minder is. We gaan door wanneer er pijn en, en tranen zijn. We gaan door. Mijn God, ik ben aan het breken. We gaan door wanneer de dingen tegen zit. Ik ben niet meer aan het breken. Ik ben niet aan het breken. Ik breek elke geest dat wilt opgeven in deze plek. Dat wilt opgeven in jouw leven. Breek die geest dat wil opgeven. En dat wil zeggen, nee ik geef het op. Geef het op. Nee, nee, nee, nee, nee. We gaan door. We gaan door tot het einde. We gaan door in hetgeen ik geloof. En Daniel was een vastberaden persoon. En hij was vastberaden in zijn, de manier waarop hij zijn geloof uitdrukte. En er waren een heleboel testen. Je moet Daniel lezen. Er waren een heleboel dingen in zijn leven. Maar hij steeds was hij vastberaden in zijn leven. En, en al die gedachten, van weet je. Weet je, wanneer, wanneer, wanneer die, die, die stormen opkomen, wanneer die, die dingen opkomen in jouw leven, die tegenslagen, dan komen er allemaal mijn gedachten van: ik kan het niet, ik, ik weet het niet, het zal mij niet lukken, laat me maar opgeven, laat me maar meegaan met de menigte. Nee, nee, nee, nee, nee. Wij gaan door. De Bijbel zegt in Hebreeën: wij zijn niet degene die teruggaan. Wij zijn niet van diegene die teruggaan. Zeg, jij bent niet van die persoon die teruggaat, toch? De Bijbel zegt, wij zijn van degenen die niet terugdeinzen. Maar we gaan vooruit. We gaan door. We zijn vastberaden. En Daniel was zo vastberaden. Hij deed nooit water bij de wijn. Hij, hij sloot nooit compromissen. Hij was nooit zo iemand van, weet je wat, laat me een compromis sluiten... Uh, moet ik deze God aanbidden? Oké, okay, dan ga ik die andere God een klein beetje aanbidden en een beetje hier. Nee, hij was vastberaden. Hij was zo erg vastberaden dat er haters begonnen op te komen in zijn leven. Er waren haters om hem heen. Ik noem ze haters. Ken je ze? Haters. <laughs> Ik heb haters. Ik weet niet of jullie haters hebben gehad in je leven. Ik heb haters gehad in mijn leven. Haters zijn zij die andermans voorspoed niet aankunnen. Ze kunnen niet. Als jij voorspoedig bent, dan kunnen ze het niet aan. En, en vastberadenheid brengt altijd voorspoed. Als je maar vast, vast genoeg beraden bent... Als je, maar genoeg vastberaden bent, yes. Als je maar genoeg vastberaden bent, dan zul je voorspoedig zijn in het leven. Als je maar lang genoeg doorgaat met het bedrijf, dan zul je zien dat je voorspoed zult hebben. Als je maar geno lang genoeg doorgaat met de bediening, dan zul je zien dat je doorbraak en, en voorspoed zult ervaren in het leven. Wij overschatten vaak de korte termijn en onderschatten vaak de lange termijn. Wij denken vaak van, ik kan zoveel bereiken nu, in, in, in, in één maand wil ik zoveel bereiken. En als het niet gelukt is, dan geef je op. Maar een vastberaden persoon, die overschat niet de korte termijn, die, die overschat de lange termijn. En zegt van, ik kan in zoveel jaar, kan ik duizend mensen halen voor Christus. Dus ik ga nu beginnen en dan ga ik verder en verder en verder. Vastberadenheid brengt voorspoed. Als je maar lang genoeg doorzet, ervaar je doorbraak. Als je maar lang genoeg doorzet, ervaar je... Doorbraak. En hier zien wij Daniel dat, dat aan het doorzetten is en hij ervaart doorbraak. Hij, hij zet door en hij ervaart doorbraak. Doorzetten en doorbraak. Doorzetten en doorbraak. Ik ben aan het breken voor iemand hier, ik weet niet wie het is hier. Maar er is een persoon hier dat dit moet horen. Als je maar lang genoeg doorzet in het leven, dan zul je doorbraak varen In die situatie dat vast zit, dat gesloten zit, dat niet verder wil gaan. Als je maar lang genoeg doorzet. Zul je doorbraak ervaren. Als je maar genoeg vastberaden bent. Dan zul je voorspoed ervaren. Ik ga mijn best om rustig aan te doen. Maar ik voel de geest van God in deze plek. Mijn God. Ik heb jullie gezegd. De duivel wilde mij stoppen deze week om te preken. Maar het is hem niet gelukt. Want wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. En wij zijn altijd in overwinning. Halleluja. My God. We gaan door. De haters zochten iets om hem aan te klagen. Maar ze konden niks vinden, zegt de Bijbel. De, de, ze, ze zochten iets, maar ze, ze konden niks vinden. Even kijken wat de Bijbel hier zegt. Vers 5. Daarop trachten de rijksbestuurders, dat, zijn de, dat waren de presidenten en de stadhouders. Dat waren rond 120 stadhouders. Vers 5. Ze, ze probeerden een grond voor een aanklacht tegen Daniel te vinden in zaken het rijksbewind. In, in zijn manier van... van, van van een politici zijn. Daniel is, kan misschien de beste politici zijn geweest... in de geschiedenis van de mensheid. Misschien was hij zelfs beter dan Trump. We weten het niet. <laughs> hij was geweldig in zijn manier. Want in elke koninkrijk ging hij verder... en was hij een raadsgever voor de, voor, voor de politici en voor de koning. Hij was een geweldige man in de, in de politiek. En de mensen begonnen iets te vinden van... ze mochten hem niet. Waarom mochten ze hem niet? Hij was hier al oud. Hij was hier al oud, een 90-jarige persoon... Ik kan me al voorstellen, de gesprekken in de paleis, de gesprekken op straat van ah, deze Daniel. En, en de koning wilde hem zetten over het gehele rijk. De koning wilde hem president, prime minister maken over het gehele rijk. Want hij was zo voorspoedig door zijn vastberadenheid. En de koning wilde hem laten voorspoeden en, en hem zetten over alles. En de, mensen, en de haters begonnen naar boven te komen. Weet je, wanneer je voorspoed ervaart, dan komen die haters. Die, die mensen die, die niet je voorspoed willen, willen, willen zien in jouw leven. En als je niet genoeg oplet in jouw leven, dan wil je reageren op haters. Maar je moet niet reageren op haters. Je moet bidden voor haters, je moet bidden. Voor je vijanden. Je moet niet gaan reageren. en denken van Laat mij deze strijd strijden. No, no, no. Je moet vastberaden zijn. En gaan bidden. En op je knieën gaan. van Heer, Er zijn een heleboel mensen hier tegen mij. Maar God u bent mij. Maar we gaan daar zo meteen naartoe. En, en, en, en Daniel was vastberaden. En hij ervaarde voorspoed. En de, en de koning wilde hem zetten over alles. De koning wilde dat hij voorspoed. Dat hij over alles zou regeren. En de, en de haters... Konden hij niet tegen, want hij was al oud. Maar nog iets, hij was een allochtoon. Hij was een, een Joods in Babylon. En was, ik zie al die, die mensen zeggen, wat komt deze Jood hier kijken? Wat komt deze Jood hier doen? Wat, wat, wat komt hij hier regeren? Wij zijn vol bloed Babylonische mensen. Wij zijn vol bloed Meders en Persië. Wij zijn vol bloed. Maar Daniel, in het onbekende, in een vreemd land, was hij meer voorspoedig. Dan hun en, en, en, en zij konden hier niet tegen. En ze begonnen tegen hem op te gaan. De Bijbel zegt ons, vers 6. Toen zeiden die mannen: Wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden. tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Dus het enige wat ze konden vinden voor Daniel. was zijn vastberadenheid. Hij was, dus je moet voorstellen, 90 jaar oud. Ik weet, Als jouw naam hier zou staan, dan denk ik wel dat ze iets konden vinden, maar Daniel, 90 jaar oud en ze konden helemaal geen enkele oude koe uit de sloot halen. Er was niks dat hij slecht had gedaan. Daniel is een goed voorbeeld voor ons leven. Um, daarop drongen de rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, O koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvolgen hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld dat ieder die binnen dertig dagen een verzoek richt tot enige god of mens behalve tot u, O koning, in de Leeuwenkel zal worden geworpen. Leugens. Ze zeggen: ja, we zijn alle rijksbestuurders en alle um, presidenten en stadhouders zijn samengekomen, zeggen ze, Ik een samenvatting. We zijn samengekomen en we hebben besloten dat, dat, dat er binnen dertig dagen niemand anders aanbidden kan worden dan u alleen, O koning. Want dat hebben we allemaal besloten. Dat is een leugen, want Daniel was er niet bij. En haat is liegen vaak. En, en, en ze begonnen te liegen en, en ze kwamen zo bij Daniel. En de koning had het gedaan, hij had een wet gedaan. Oké, okay, hij vond het goed. Oh, je gaat alleen mij aanbidden, want in die tijd waren koningen waren als goddelijke mensen. Ze gingen hem aanbidden en hij zei, van is goed, we gaan het doen. Hij had een zegelding um, ge, um, gehaald, een wet gemaakt. En wat je moet begrijpen bij Meden en Persen, bij de Perzische volk, als er een wet is, dan kan het niet meer veranderd worden. Door geen enkele koning, door niemand meer, hij kan niet meer veranderd worden. Maar wat deed Daniel? Vers 11 gaan we verder. Zodra Daniel vernomen had, zodra hij had begrepen wat er aan de hand was. Weet je, vaak doen mensen dingen achter je rug. Maar soms doen mensen achter je rug dingen. Weet je, ik weet wat er aan de hand is, maar we gaan verder. Zodra Daniel vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En driemaal per dag boog hij zich neder op zijn knieën en bad. En loofde zijn God. Dus Daniel hoorde dit. Wat ging hij doen? Hij ging naar zijn huis en hij ging op zijn knieën. Hij ging niet, luister goed. Hij ging niet naar de vijanden. Hij ging niet naar de haat, dus naar de, de rijkspoeders. Nee, nee. Hij ging naar God. De beste plek om te gaan, te midden van strijden, is bij God. En... Hij, hij, hij boog zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Juist zoals hij dat tevoren placht te doen of altijd deed. En dit is een interessant stukje, want Daniel lijkt hier iets te gaan doen wat wij vaak doen in ons leven. En wat wij vaak doen in ons leven, ik weet niet van jullie, maar wat wij vaak doen in ons leven is... Oh, problemen, laat me gaan bidden. Oh, oh, nu problemen of dit en dat. Oké, okay, laat mij nu gaan bidden. Laat mij nu, niet... oh, de financiën, laat me gaan bidden. Oh, uh, weerstand, laat mij gaan bidden. En dan bidden we alleen wanneer we weerstand ervaren in ons leven. Of tegenspoed ervaren in ons leven. En het lijkt alsof Daniel dit gaat doen. Maar de Bijbel is specifiek. Ik hoop dat jullie het hebben gezien. De Bijbel is specifiek en zegt ons... Daniel deed juist zoals, hij, juist zoals hij dat tevoren placht te doen of zoals hij dat tevoren deed. Daniel was niet iemand, en het lijkt misschien zo, maar het was niet zo. Het lijkt alsof hij, oh ik heb problemen, laat me op mijn knieën gaan. Maar de Bijbel zegt nee, hij ging op zijn knieën zoals hij dat altijd deed. Mijn God, Kijk, Daniel was niet alleen vastberaden en hij was ook, wat hij ook was, en dat is mijn tweede punt, en hij was, hij was voorbereid. Hij was niet alleen vastberaden, maar hij was ook voorbereid. Als je God alleen wilt gaan zoeken wanneer je in de problemen zit, dan ben je te laat. Dan ben je te laat. En natuurlijk kan God je helpen, want God is genadevol, hij is goed. En, en hij is zo, maar, maar God zoeken alleen tijdens tegenstand of tijdens problemen is zeer egocentrisch. Hoe zou jij je voelen als je kind alleen maar naar je toe komt wanneer het slecht gaat met hem of haar? Wanneer hij of haar, wanneer hij of zij alleen maar geld wil en dan komt hij naar... Hé hey papa, papa, heb je geld voor mij? <laughs> Hoe zou jij je voelen? En vaak zijn wij zulke christenen. Wij zijn vaak... vaak um, hoe zeg je dat? Macria, hoe zeg je dat in Nederlands? Huh? Verwend. Zij weet het. Zij jij is verwend. Vaak zijn we verwende kinderen. Voor God. Vaak komen wij voor God en we zijn verwend. En we komen alleen wanneer we problemen meemaken in het leven. Maar Daniel was niet zo. Daniel was vastberaden... En hij was voorbereid. Zeg maar mij, vastberaden en voorbereid. Hij had een dagelijkse routine om met God te praten. En je moet weten dat deze dagelijkse routine met God praten... dat is hetgeen wat Daniel capabel maakte om de leeuwenkuil te overleven... en te overkomen in zijn leven. Ben jij, ben jij voorbereid om de leeuwenkuilen van het leven... Te overleven. Heb jij genoeg in jou om ze aan te gaan? En ben je vastberaden en ben je voorbereid? Want ze komen eraan. Want als je vastberaden bent, dan komt er voorspoed. En als er voorspoed komt, dan komen er haters. Dan komt de vijand. Dus, dus, dus vastberaden, voorbereiden en dan komt de vijand. Dan moet je je moet, je moet voorbereid zijn. En ben jij voorbereid voor de leeuwenkuilen van je leven? Want Daniel was voorbereid. En hoe weet ik dat Daniel voorbereid is? Deze, deze tekst noemen we Daniel en de leeuwenkuil. Maar wist je dat we bijna niks te horen krijgen over de leeuwenkuil? Een hele hoofdstuk. Ik heb hier, ik weet niet wat jullie hebben boven, maar ik heb staan Daniel the, in de leeuwenkuil of en de leeuwenkuil. Dat staat er boven. Daniel en de leeuwenkel. Maar weet je dat we bijna niks te horen krijgen over de leeuwenkel? En dit zat mij dwars deze week. Ik dacht van, weet je, soms lees je de bijbelteksten en je denkt, je weet het. En dan ga je het nog een keer lezen en je van, hè, wat? En ik denk van, hè, wat? de hele week. Ik denk van, hè, waarom krijgen we niks te horen over de leeuwenkel? Vers 17. Laten we vers 17 gaan weer. Waar we zijn begonnen. Daarop gaf de koning, ik hoop dat jullie mij... Kan ik doorgaan? Kan ik doorgaan? Oké, okay. daarop gaf de koning bevel. En men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkel. Oké, okay. we zien hier, nu wordt hij geworpen in de leeuwenkel. Oké, okay. de koning nam het woord en zeide tot Daniel: Uw God, die gij zo verhardend dient, die bevrijdt u. Dus de koning wist, deze Daniel was vastberaden. En hij was voorbereid, hij was iemand die dagelijks bezig was. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegoring. En met de zegoring van zijn machthebbers. Opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniel. Dus we weten, dit is case closed. Dit is een overmacht. Zeg maar, mijn overmacht. Daniel kan hier niks meer doen. Oké? Okay? En, en ze hebben hem erin gegooid. Zegoring. Oké, okay. Oké, okay, wat gebeurt er in de leeuwenkel? Oké, okay, maar laten we kijken. Vers 19. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht door. En hij, wacht, wacht, wacht. en hij liet niets tot afleiding voor zich brengen. En zijn slaap vloot van hem. Bij het ochtendkrieken toen het licht werd, stond de koning op en ging naar de leeuwenkel. That's it. <laughs> wacht, wat, wat Wat is dit voor film? Er mist iets. Er mist een scène. Wat is de epic scène? Wat is de scène van de leeuwen? En alles en die bevrijden. Wat is de scène? Wat is... Even kijken. Oké, okay, we gaan nog een keer lezen. Ik dacht, ik deze week. We gaan nog een keer lezen. Opdat er niets zou worden veranderd. Oké, okay, hij uh, verzegelde die met zijn zegelring. Ja, de zegelring van. Uh, gaat hier niks veranderd worden? Van, uh, opdat er niets veranderd zou worden met betrekking tot Daniel. Oké, okay, oké. Okay, en dan nu. Volgende, volgende scène, volgende vers. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vastend door. En hij liet niet uh, tot afleiding voor Even kijken. Uh, zien jullie daar ergens een scène over leeuwen en schreeuwen en brullen en... Oh God, mijn God! De, de... We zien niks. Heb ik het gemist? What just happened? Wat is, is hier gebeurd? En dit zat mij dorst de hele week. De hele week zat dit mij dorst. De hele week dacht van, wat is hier aan de hand? Ik dacht van, het is toch Daniel en de leeuwenkuil? Waar zijn de leeuwen? Waar is dat hele gedoe? Waar is dat hele ding? Waar is dat hele... Waarom zien we niks? Als het verhaal toch dertig versen is, zo lang en narratief, dus verhalend, verhaal, verhaal, verhaal. Als het zo lang is, waar is die scène? En ik vroeg God, God, waar, God waarom zien we daar niks over? Waarom zien we er niks over? En het werd me duidelijk. Het ging nooit om de leeuwenkuil. Het ging nooit om de leeuwenkuil. De leeuwenkuil was nooit de hoogtepunt van het verhaal. De hoogtepunt van het verhaal was Daniels dagelijkse verbinding en, en, en voorbereiding met God. Zijn dagelijkse routine met God. Zijn dagelijkse vertrouwen op God. Het ging nooit om de leeuwenkuil. Voor Daniel was de kuil slechts nog een dag dat God trouw zou zijn. Het was gewoon weer een dag. De gymnaar, het was gewoon weer een dag. Voor Daniel is, was het gewoon weer een dag. Daniel was voorbereid voor de kuil. En de kuil was niet de hoogtepunt. De hoogtepunt was de voorbereiding van Daniel. Hij was voorbereid. Het zou goed gaan. Ik ben voorbereid. Daniel was voorbereid voor als het goed zou gaan. Daniel was voorbereid voor als het slecht zou gaan. Hij was gewoon voorbereid. De kou is niet de plek om voor te bereiden. Want daar word je opgegeten. Ik hoop dat jullie mij volgen. De kou is niet de plek om voor te bereiden. De kou is niet de plek om voor te bereiden. Wat ga je doen ten opzichte van leeuwen, mijn God? Wat... De kou is niet de plek om voor te bereiden. De kou is de plek, en dat is mijn laatste punt en ik ga jullie met rust laten. De kou is de, kou is de plek om te vertrouwen. My God. De kuil is de plek om te, om te vertrouwen. De kuil is niet de plek om te gaan. Nee. Je hoort al genoeg in jou te hebben om de kuil binnen te gaan in vertrouwen. Als ik dood ga, God is God. Als ik blijf leven, God is God. Als ze mij... Want velen van ons denken van God zal ons bevrijden van de leeuwenkel. Maar Daniel werd bevrijd in de leeuwenkuil. God, Sommigen denken, denken van... Hey, God bevrijd mij van de leeuwenkel. God bevrijd mij van de leeuwenkel. En God zegt van... Nee hey, kind, ik ga je bevrijden in de leeuwenkel. Als je maar genoeg vertrouwen hebt op mij... Zul je zien dat ik de God ben... In de leeuwenkel, boven de leeuwenkel, Naast de leeuwenkel. Ik ben God. En Daniel was voorbereid om de kou binnen te gaan. Hij was genoeg voorbereid om te vertrouwen. De kou is geen plek... Om, om, om te gaan voorbereiden. De kuil is niet het moment om te verrichten. Wat ga je doen tegen leeuwen? Ben je in de war? Wat ga je doen tegen leeuwen? Ben je in de war? De kuil is het moment om te vertrouwen. En ben je genoeg voorbereid om te vertrouwen? Ben je genoeg voorbereid in je leven om te vertrouwen wanneer je alleen maar medegang ziet. Wanneer je alleen maar tegenslagen ziet in je leven. Wanneer alles slecht blijkt te gaan. Ben jij voorbereid om te vertrouwen. En Daniel was zijn levenslang aan het voorbereiden. Hij was levenslang voorbereid om te vertrouwen. Ik bedoel van Daniel zijn naam. Wie weet wat zijn naam betekent? Zijn naam betekent God is mijn rechter. <laughs> Hij was voorbereid. Wat er ook gebeurt. Jij bent niet mijn rechter, O Darius. Mijn rechter is God. En als ik doodga, het ligt in Godse handen. Als ik blijf leven, het ligt in Godse handen. Ik ben genoeg voorbereid om op God te gaan vertrouwen. Ik ben mijn levenslang voorbereid. Ik, ik, ik, ze doen mij onrecht aan. Er gebeuren rare dingen in mijn leven, maar ik ben voorbereid, want God is mijn rechter. Ja, mijn koning zegelt, de koning zegelt de opening van de kuil, maar mijn God zegelt de opening van de muil, van de leeuw. My God. Ja, de koning zegelt de opening van de kuil, maar mijn koning, mijn God, mijn echte God, mijn echte koning, hij zegelt de opening van de mel, van de leeuw, in de leeuwenkuil. Ben jij genoeg voorbereid om te vertrouwen in de leeuwenkuil? Het is gewoon weer een dag voor Daniel. Het ging niet, het dit, dit verhaal gaat niet om een... Oh, hij, Daniel kwam neer, pakte olie, gooide olie op de leeuw. En, en, en zei dertig gebeden, begon in tongen te spreken, te trappen en te draaien. Ta, ta, ta, ta, en allerlei dingen. En toen, <laughs> toen, toen werd de leeuw... Waarom weet ik dit? Want de Bijbel zegt daarna dat de, de koning, de koning was zo boos... Hij gooide al die haters in de leeuwenkel. En ze, ze hadden niet eens de bodem bereikt. En de leeuw had het al verslonden. De leeuw had ze al gegeten en uit elkaar gehaald. Dat was een rare koning. Maar in ieder geval, ze hadden nog niet eens, de rest had nog niet eens de bodem geraakt, of de leeuw hadden ze al uit elkaar gehaald. Weet je, er zijn sommige situaties in je leven dat anderen misschien niet zouden hebben kunnen overleven, maar jij hebt het wel overleefd omdat jij gewoon bezig was aan het voorbereiden. Er zijn nog situaties in jouw leven dat anderen misschien niet aan kunnen. Ze kunnen het misschien niet aan, maar jij kan het wel aan. Als je maar genoeg voorbereidt voor de situatie. En voor Daniel was het gewoon weer een dag, zegt degene naast je gewoon weer een dag. Ik heb gisteren gebeden, ik heb vandaag gebeden en ik zal morgen weer beden, want het bidden, want het is gewoon weer een dag. Het is niet Daniel in de leeuwenkuil, het is gewoon Daniel en God. Het is niet Daniel en de situatie en de probleem, het is niet Lee en de probleem, het is gewoon Lee en God. Kijk niet naar je probleem, kijk naar je God. My God, kijk niet naar het probleem, kijk niet naar je kuil, kijk niet naar de situatie. Kijk gewoon naar God. Mijn leven zou niet gedefinieerd worden door mijn kuil. Mijn leven zal gedefinieerd worden door mijn God. My God, ik zal mijn leven niet laten definiëren door mijn kuilen. Ik ben niet Lee en de kuil. Ik ben Lee en de God. <laughs> ik weet niet van jou, maar ik hoop dat je vandaag ervaart en weet... Zeg tegen jezelf, zeg, zeg, zeg, zeg, ik ben aan en de God. Zeg je naam, ik ben naam en God. Zeg, ik ben niet naam en de leeuwenkuil. Ik ben naam en. Halleluja. Ik ben Lee en God. Ik ben Daniel en God. Het is niet Daniel in de leeuwenkuil. Het is simpelweg Daniel dat gewoon weer een dag meemaakt met God. En de vijanden dachten dat het zijn laatste dag was. <laughs> maar voor Daniel was het gewoon weer een andere dag... De vijanden dachten en de duivel denkt soms in jouw leven van, haha, nu heb ik je. Dit is je laatste dag, maar God zegt, dit is gewoon weer een andere dag. Je hebt dingen al meegemaakt in het verleden, je hebt al dingen meegemaakt, maar dit is gewoon weer een dag. En de God die mij heeft gered, is de God die mij nu aan het redden is en de God die mij zal blijven redden. Het is gewoon weer een dag. En als hij mij niet redt, ik ben met God. En als ik kom, als ik hier ben, ben ik met God. Als ik ga, dan ga ik met God. Ik ben met God. Lee en God. Ridi en God, Roselenia en God, het is gewoon weer een dag. En de vijanden dachten, de duivel denkt soms in je leven: hé, hey, dit is je laatste dag. Dit is je laatste dag, maar zegt tegen de duivel: ik ben voorbereid. Ik ben voorbereid. En wat er ook gebeurt, ik zal mijn God vertrouwen met heel mijn leven, met heel mijn hart. Ik zal Hem vertrouwen. Het is gewoon weer een dag. En de koning zei, Daniel, ben je daar? Daniel, waar ben je? En Daniel zei, Goedemorgen, koning, het was weer een dag. Het is weer een nacht dat ik heb meegemaakt met mijn God. Het oh my God, my God, my God. De koning komt en zegt: Daniel je? Daniel, Daniel, Daniel. En, en, en Daniel zegt: Goedemorgen, goedemorgen. Het was weer een dag. Het was weer een dag dat ik met God was. Het was weer een dag dat er een engel kwam en ze zegelde de mel van de, van de leeuwen. Het was gewoon weer een andere dag. Laten we opstaan. Leeuwenkuilen. Ik weet niet hoe je het wil noemen: stormen, dieptepunten, pijn, tranen, wat dan ook. Zul je meemaken? We hebben het geleerd bij Jacobus. Het is, ik, denk, ik denk God is aan het praten met deze kerk hierover. Ik denk God is specifiek hierin aan het praten met ons. Je zult het meemaken. De vraag is: ben je voorbereid om het mee te maken? Je moet vastberaden zijn. Je moet vastberaden zijn. En wat je doet. Je moet vastberaden zijn in je geloof. Velen, velen zien gevaar aankomen en ze, en ze drukken op Gods Velen zien gevaar of wat dan ook aankomen en ze gaan terug naar de drugs. Velen zien het weerstand en, en ah, ik heb geen geld en ik heb geen dingen. Ik wil niet naar de kerk en ik ah, ga Velen zien al die dingen aankomen en ze, ah, yeah. ze zijn niet voorbereid. Zijn je vastberaden? Zijn je vastberaden? Je moet vastberaden zijn in hetgeen je doet. Je moet voorbereid zijn. Want ze zullen aankomen. En God is vandaag aan het spreken in een paar huwelijken. God is aan het spreken vandaag. En hij is vandaag huwelijk aan het genezen. Er is een speciale zalving hier. In dit huis... Speciaal, het is een dit is een speciale moment. Sluit je ogen vandaag. Buig je hoofd. En begin te praten. Met je God. En begin met hem te praten. te zeg. Heer. Ik ben voorbereid. Heer. Heer. En als ik nog niet ben voorbereid. Bereid me voor. Heer. Help mij. Om deze dagelijkse routine met u aan te gaan. Om constant met u te zijn. Vader. Laat mij niet gedefinieerd worden door mijn problemen. Laat mij niet gedefinieerd worden door mijn situaties. Laat mij niet gedefinieerd worden door mijn leeuwenkuilen. Laat, laat mijn leven niet gedefinieerd worden door één leeuwenkuil, Heer. Heer, dit is slechts een moment dat ik hier ben en de problemen zit met mijn man en mijn vrouw. Dit is slechts een moment dat ik in de problemen zit met mijn kinderen. Het is slechts een moment dat ik, dat ik, dat ik ziek ben, Heer. Heer, laat mij niet gedefinieerd worden door deze ziekte. Laat mij niet gedefinieerd worden door deze pijn. Laat me niet gedefinieerd worden. Door deze scheiding. Laat me niet gedefinieerd worden. Door deze, deze pijn die mij is aangedaan. Mensen die mij hebben verlaten. Heer, laat mij niet hierdoor gedefinieerd worden. Maar Heer, bereid me voor. Voor wat er ook maar komt. Dat ik zal kunnen vertrouwen en rusten in u. Dat ik zal kunnen vertrouwen in uw naam. En weten. Dit is gewoon weer een dag. De vijand is opgestaan, maar dit is gewoon weer een... En dezelfde God die mij had gered toen ik drie jaar oud was... Is dezelfde God die met me was toen ik tien jaar oud was. Het Is dezelfde God die met me was toen ik die relatie verbroken was. Is dezelfde God die met me was tijdens de scheiding. Is dezelfde God die met me was toen ik geen geld had. Is dezelfde God die bij me was toen er niemand naast me was. Is dezelfde God die met me was toen ik in de drugs zat. Is dezelfde God dat toen ik uit de drugs kwam, dat hij daar met me was. Is dezelfde God in voorspoed. Is dezelfde God in tegenslagen. Het is gewoon. Laat je maar bedoel, laat je maar bedoel.